Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. In het centrum van Rotterdam heeft de een mobiele eenheid vanmiddag een grote groep Feyenoord supporters opgepakt... die antisemitische leuzen riepen. Het gebeurde op een terras aan het stadhuisplein, voorafgaand aan de bekerfinale Ajax Feyenoord in Amsterdam... Daar mochten geen Feyenoord-fans heen. Er zijn meer dan 70 arrestaties verricht. Ajax won de eerste halve finale met 2-0. Op 6 mei is de return in Rotterdam. Job Cohen is op het PvdA-congres in Nijmegen gekozen tot nieuwe partijleider. Hij volgt Wouter Bos op, die de PvdA acht jaar heeft geleid. Cohen zei dat hij in deze tijd van crisis zal streven naar een fatsoenlijk bestaan voor iedereen. Hij vindt dat er niet roekeloos bezuinigd moet worden, omdat dan veel mensen de dupe worden. Een 16-jarig Amerikaans meisje heeft haar poging opgegeven om als jongste non-stop rond de wereld te zeilen. De automatische piloot van haar schip is kapot en ze zet nu koers naar een haven in Zuid-Afrika. Hoewel ze nu een tussenstop moet maken, wil Abby Sandelen daarna haar tocht toch vervolgen en doorzeilen naar haar thuishaven in Californië. Kamerlid Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren is door het partijcongres toch op nummer 2 gezet van de kieslijst. Veel leden waren verbaasd dat ze op de conceptlijst helemaal niet voorkwam waarom Ouwehand eerst was gepasseerd, blijft onduidelijk. Geruchten over ruzie tussen Ouwehand en Tieme deed Tieme af als roddel en achterklap. Schrijver Cees Notenboom is onderscheiden met de Gouden L. Hij kreeg de Belgische prijs voor zijn verhalenbundel... S nachts komen de vossen. De jury noemde het boek een elegante verhalenbundel... die blijft hangen. De Vrijfse's, Vlaamse schrijver Tom Lenoir kreeg voor zijn roman... Sprakeloos de prijs van de lezer. De Nederlandse Ditte Merle kreeg de Gouden L jeugdliteratuurprijs... Voor haar boek Wild Verliefd. Het weer. Vanavond wordt het vanuit Zuidwesten droog en klaart het op. Er is weinig wind en het koelt af na 8 graden. Morgen is het bewolkt en vallen in het oosten een paar regenbuien. Het wordt met 16 graden een stuk frisser dan vandaag. Dit was het NMS journaal Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. het. ZFM in 2010, al 20 jaar live. ZZFM. Met, met nu U. het laatste uur.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 Heb ik weer een tijd op strand gewerkt, ik heb een tijd uh, bij Trol gewerkt en nog een tijd bij Zwemmer. Uh, bij de strandtenten? Bij strandtent. Wat deed je daar? Uh, uh, stoelen hmm. uh, uitzetten met Teun Zwemmer. Ja, je was stoelenjongen zeg maar. Stoelenjongen, maar, ook, ja, maar ook de, de, ook de rest zomer. van de uren overdag ook uh, strandkelder. Ja, dat wordt er allemaal bedienen bij. Op het strand. Dus ja. daar kennen de mensen je nog wel van, misschien ja, van die een, tijd een, hè? Ja. Ja. Op het strand gewerkt ja. en toen dacht je: van ja, ik wil toch nog iets uh, anders gaan leren? Of, of? Ja, toen uh, um, nog een tijdje wist ik niet wat ik zou doen, toen ben ik nog gaan, va gaan varen bij de Holland-Amerika-lijn. Oh, okay, ik heb als ja. bellboy op de Staten Nauw ja. nog een tijd gevaren. <laughs> dat is bijzonder. Heb <racht> ja. veel van de wereld gezien? Van, ja, in de Caribbean heb ik ook ja, gevaren. Oh, dat dus dus vlakbij Haiti geweest, de Antillen hmm. Aru, dus Aruba Curaçao, Martinique, Sint-Thomas.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 in heel veel opzichten leuk. Het is ja. leuk om met uh, mensen om te gaan. Het is leuk om mensen te ondersteunen in allerlei situaties. Ja. Maar uh, wat de huisarts tegenwoordig aan rapportages moet doen en management, dat vind ik niet zo leuk. Ik, ja. ik hou helemaal niet zo erg van om manager te zijn. Ja. Nee. ja dat hoort er wel bij, ja, dus dat hoort, je moet het, komt het wel steeds moet. Meer bij. Ja. ja. ja. I'm Zo bent u Vader, zo bent u Geest van God, ik hou van u. Zo bent u Jezus, ik hou van u. Zo bent u Vader, mijn schuilplaats. Zo.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 Dat God echt een, een God is die, die voor je zorgt. En een bestemming heeft voor je ja. leven. Nou, en toen, toen zijn dingen stukjes een beetje gaan veranderen. Mm -hmm. En uh, toen ben ik... Uh, heb ik me wel bij een, een, tui, een, een huiskerk in Amsterdam-Noord. Ben ik aangesloten. Dus uh, heel weinig kerkelijke tradities. Ja, en voelde je wel thuis in die kerk. Een, echt een, een prachtig stel mensen. Waar ik de warmte van, uh, van God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 En zo was ik dus in 1986 was de laatste, dat laatste Bijbel kwam uit de kast en die heb ik toen gekregen. Dus hun gebed is verhoord. En dat Bijbel ja. lag al die jaren op jou lag, te wachten? Ik lag al die jaren in de kast bij mijn ouders oh ja. te wachten tot ik tot geloof zou komen. Ja. Wist je dat ook in je jeugd? Nee, wist ik niet. Dat is wel heel bijzonder. Hoe kwam het dat je ouders zelf zo ja, bewust met het geloof bezig waren? Want ze zaten in de kerk, maar...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 Meer dan schatten door iemand ooit aanschouw. Meer dan dat, zo eindeloos veel meer. Was de prijs die U betaalde, Heer. In een graf, borgen door een steen.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 Gebroken en alleen als een rood, geplukt en weggegooid, Naar de straat en dacht aan mij.